Goedemiddag, Een hele goede middag. Het keer van nu.nl met Danny Vos. Ja, Goedemiddag, er worden steeds meer mensen opgelicht. Dat meldt RTL Nieuws. Vorig jaar kwamen er 100.000 meldingen binnen bij de fraudehelpdesk. Dat is 60% meer dan een jaar eerder. Het gaat dan bijvoorbeeld om nepagenten die je sieraden willen komen ophalen. Of oplichters die huizen laten zien die helemaal niet te huur zijn. In Zoetermeer is een man van 19 opgepakt... die met een geladen vuurwapen rondrijdt, schrijft Omroep West. De politie ontdekte het wapen tijdens een controle. Het pistool zat in een tas. En waarom hij dat wapen bij zich had, is niet bekend. Weekend. Het aantal doden door lawines in de Alpengebieden blijft maar stijgen. In Oostenrijk zijn gisteren vijf mensen omgekomen doordat ze onder de sneeuw terechtkwamen. En er zijn de laatste tijd vaker lawines, hulpdiensten roepen op niet buiten de piste te gaan skiën. Ja, en dan gaat het nog over deze wereldberoemde topvoetballer. Ja, de Braziliaan Neymar stopt misschien met voetballen, zegt hij zelf in een interview. Neymar is 34, speelt in Brazilië, maar hij heeft veel last van blessures... en dus denkt hij eraan eind dit jaar met voetbalpensioen te gaan. Neymar speelde jarenlang bij FC Barcelona... en hij won zo'n beetje alle clubprijzen die er te winnen zijn. Ja, uh, heren, ik denk dat we officieel kunnen zeggen, we worden oud. <laughs> ik, ik, ik weet nog zo dat dit het opkomende talent was. Het ja. grote talent. Misschien wordt hij wel groter dan Messi... Dat was het verhaal toen. En dat, dat hebben wij nog heel bewust meegemaakt. Oh, ja. wat was die periode lekker hè? Dat hij met Messi bij Barcelona voetbalde. Ja, oh, en met Suarez oh, nog in de spits. Ja, ja. Ja. Smullen. Nu dus ja. al 34. En nu 34 en mogelijk met pensioen. Ja. Nou, hij zal zijn pensioenen wel bij elkaar gesprokkeld hebben, toch? Nou, ik denk dat hij net rondkomt, ja. Het weer nog van plaza. Wolken, zon op de meeste plekken wel droog. Verder zacht, maximaal 12 graden. komende dagen het dan weinig. Echt lekker weer, dat wordt het woensdag, jongens. Dan kan het in het zuiden 20, 20 graden worden. 20 graden, wat, wat Fantastisch zeg. Flitsmeister meld viel op de A12 richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer en 10 minuten. En op de A76 Oké. Keulen. 2 kilometer. Okay. Dus een bus van links zo dat verkeerde doorheen. Je wilt door. Gewoon lekker je, door. Wil, je wilt door. Je hebt haast. Oh, je wilt het nog over het weer hebben. Ja, ik wou even over het weer. Maar goed, eh, op de A9 ook nog een flitser richting Haarlem bij eh, 46. Tom 46. 46. Ja, maar... en Ja, maar dit werd zo'n Nederlands gesprek. Oh ja, lekker 20 graden. Ja, dan weten we het wel toch? Ja, He? Boerenlul. Muziek. Muziek. <laughs> It's only, oh, it's only love. Het is zes uh, minuutjes over één. En je bent erbij. De Weekend Show op zaterdagmiddag. Daar Bram Kikker En daar Tom van der Weert. Hé, hey, sorry hè, voor net. Nee, dit is toch allemaal een uh, gebbetje joh. Eh, ja, nou, we zitten hier nu ook al twee weken met elkaar. He, he, dat is dat het, is het is ook, hè. Weet je, dat je denkt, nou, hè, poep, poep Ja, het is ook natuurlijk een intensieve twee weken geweest. Met ja. de Olympische Spelen zaten wij uh, inderdaad op de plek van uh, Dominique Verschuren. Die is er uh, gewoon maandag weer. Net zoals dat Mattie en Luc dan ook gewoon weer... Uh, bij de ochtend zitten. Ja, oud en vertrouwd zou ik willen zeggen. Heerlijk. Maar ja, Tom, ik val wel in een zwart gat straks. Dat Zonder... er geen sport meer op tv is. Ja, ja het is nu wel echt inderdaad... Uh, ...je zet de tv aan en je hebt wat leuks te kijken. Ja, een lekker behangetje. Ja. Er gebeurt altijd wel wat. Is er eigenlijk nog kans op een uh, medaille? Ja, Danny heeft daar wel een overzicht van, toch Danny? Ja, straks een massastart. Ja. Gaan ze, dan gaan ze met al het ijs op en dan kijken ze wel wie de snelste is. <lacht> en uh, leuk nog, als wij goud winnen, dan hebben we een record te pakken. Nog Niet eerder wonnen we dan zoveel goud op de Olympische Winterspelen, Maar dan moet we ja. dus nog wel even... Ja, hoe groot is die kans bij zo'n massastart? Ja, kan altijd. Ja. ja, het kan altijd. Er kunnen wat mensen vallen, je weet het nooit. Ja, precies. Maar goed, uh, we hebben nu dus het oude record geëvenaard. Ja. Dat is natuurlijk al hartstikke knap. Maar inderdaad zitten er dan misschien nog wel meer in. Ja, we hebben er nu acht en we hebben er dus negen nodig voor dat record. Ja. We gaan zo direct nog even sfeerproeven in Milaan. Want uh, Mattie en Luc die staan weer klaar met de microfoon op een mooi plekje. En over een paar minuten spreken we ze hier op Q-Music. Nu maar eens even gouden mond houden, want dit is zo goed. De King of Pop Michael Jackson bij Q-Music. Tell you how anything you dream is possible and no be long Samveld, heet aan op Q-Music. Ja, de ene na laatste dag van de Olympische Ach. Winterspelen. Ja. Wat hebben we ervan genoten tot nu toe? 18 medailles zitten we al op. Wat was het mooi. En wat hebben we veel gehad aan onze vrienden Mattie en Luc in Milaan. En ze zijn er nog even, hè? Gelukkig wel. Buongiorno Mattie, buongiorno Luc. No, Waar zijn ze nou, zijn ze nou? zijn ze nou? Nou, nou. Nou, Milan Cortina, de Winterspelen. Want ze volgen Team NL. Wie gaan ze pakken? Die gouden plakken? Daar in de kou, in de kou, in de kou, kou, kou. Ja, wie wint er? Daar in de winter. Je hoort het van Mattie en Luke. Ja, heren, de laatste uurtjes tikken daar weg. Hoe is het daar? Buongiorno. Buongiorno. Het is hier fantastisch. Er schijnt een prachtig mooie zon boven de strak blauwe hemel van Milaan. En inderdaad, de laatste uren Olympische Spelen tikken weg. We, zijn aan, ja, we zitten midden in het laatste weekend van de Olympische Winterspelen Milano Cortina. Dat merk je aan uh, meerdere zaken. Zo is uh, gisteren eigenlijk al het hele team Meneelhuis ontmanteld. Wij wilden daar uh, nog even onze jas opbergen in een kluisje. Nou, Die werden allemaal al weggevoerd terwijl we daar stonden eigenlijk. We hebben Antwerpen maar de Jong geïnterviewd. Daar gooi je Mattie zo meteen nog over tussen. Tussen de takelwagens en de heftrukken. Want echt, alles wordt hier langzaam maar zeker al ingepakt. En dat merk je ook bij de sporten. We waren gisteren bij het Short Track. En daar haperde het, het, het, het startpistool. Waarmee het startschot gegeven werd. Dat moest vervangen worden. Nou, dus alles hangt hier eigenlijk een beetje aan elkaar. Van tape. Een beetje de Italiaanse manier van werken. Zijn we ook achtergekomen deze twee weken. Dus ja, het loopt op zijn einde. Alles hapert, inclusief jouw stem en jouw leven. Ja, voor mijn stem is het ook een dat we richting het einde gaan. Ja, ja. ja, ja. Hey, uh, ja Matty, gisteren waren jullie bij de Gouden Race van Antoinette. Uh, hoe was dat? Ja, dat was uh, onwijs te gek, jongens. Uh, Antoinette die volgen wij uh, al langer uh, met de ochtendshow. Deze dame heeft er zo keihard voor gewerkt om uh, gisteren uiteindelijk binnen te halen wat ze al zo lang wilde. Ze had al zilver, ze had al brons en gisteren werd het dus uh, goud. Ik vond het zo ook zo te gek omdat van tevoren is zij nooit betiteld als uh, favoriet. Het ging natuurlijk vooral over uh, Femke Kok en eigenlijk heel weinig over uh, Antoinette. Het was gisteren gewoon een heerlijke medaille. Er was ook gewoon weer een middelgroot dorp uitgelopen om in het stadion uh, daar te trekken. Um, en ik vroeg me af, want ja jongens moet je je voorstellen, dan, dan dan word je s ochtends wakker, dan moet je eerst die race rijden. Nou, dan rijd je dus een gouden race. Dan moet je vol do, door de tranen, moet je het wil helmen zingen. Dan word je vervoerd naar het team nl huis Dan word je nog even gehuldigd met, met heel veel bier. Daarna moet je nog naar de NOS. Dus ik vroeg aan Antoinette: waar heb je nou eigenlijk het meeste zin in? En toen zei ze: Dit in een frikandel speciaal heeft gewoon het meeste in een, in een frikandel speciaal. Ja, nee, gewoon ja, dat het gewoon we gewoon een feestje vieren met z'n allen. Ja. Gewoon dat waar we zo lang naartoe hebben gewerkt, dat het gewoon nu ik maak het even niet meer uit. Ik heb geen races meer de komende twee, drie, vier dagen. Ja. Ik kan nu gewoon even rust. Ja, ik kan me dat volledig voorstellen. Even inderdaad. een delletje erin. Even een delletje erin. Even die druk eraf. Um, <lacht> ja, en heren, wat gaan jullie nu nog doen in die, in die laatste uurtjes? Nou, ik zou je zeggen, wij hebben het hartstikke druk, jongens. Wij staan uh, echt recht voor de ingang van het Olympisch dorp. Zometeen komt daar naar buiten gelopen Xandra Velzenboer... van het Short Track natuurlijk ook. Echt een uh, queen. We gaan met haar hebben over hoe zij de spelen heeft beleefd. En... De man uh, Jelle. Nee, God, daar, ga ik. daar ga ik. Jens en Melle van het Woud. Ja, dit is een verhaspeling. Die maken we de afgelopen dagen continu. En nu heb ik hem een keer op de radio. En nee, we spreken Jens van het Woud en Melle. Ja, uh, de, de broertjes uh, in het shirt-tech natuurlijk. Die gisteravond ook weer een legendarische avond hebben gehad. Ik uh, ben benieuwd wie er eerder naar bed is gegaan van de twee. Ja, ik zou zeggen, scoor nog even een uh, souvenirtje ook. Uh... Ja, en, en heren, ik ga het toch ja. allemaal wel missen, hoor. He. Ik vind het jammer. Ik ga in een zwart gat vallen. Ik, ik ga jullie koppen ook missen. Uh, en als ik die weer wil zien, moet ik heel vroeg de wekker zetten. Maar ja, nou goed. In ja, in ieder dat geval, ja, ja, dat klopt. Ja, dat <lacht> klopt. Is dat het dan waar? Uh, wij, wij zijn er maandag weer, jongens, vanaf zes uh, vanaf uur. En over die souvenirs gesproken. Ik heb iets fantastisch zien hangen voor Marieke. En ik hoop dat ze het leuk vindt. Oh. Ach, nou, dat gaan we dan maandagochtend waarschijnlijk wel horen. Inderdaad. Heel veel plezier nog even. Absoluut. Met de Laatste van alles. Van alles. Groeten, groeten. Ciao, Bella. Arrivederci. Aay. Aay. Grazie, ciao. Better with you This is a dark parade Another rough patch to rain on To rain on I know your friends may say This is a cause for celebration Hip hip parade Photographs and see if you're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 Exact. Bedrijfsoftware die altijd werkt. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty. Vier blikjes, 1,99. We doen met je mee. Plus. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een kansieappel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansie Power to go. Half twee, goeiemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Uh, ja, bij de grens eigenlijk een beetje gedoe. Op de A12 richting Oberhausen bij de grens dus. Twee kilometer en een kwartier vertraging. En ook op de A76 bij de grens. Twee kilometer en een kwartier. En een flitser op de A9. Ook gedoe richting Haarlem bij 46.8. Gedoe. Tom en Bram. Ook gedoe. Taylor <lacht> <telling> open light, hoor je nu. You with you. I had a bad habit of missing lovers' Bro! We try to love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 Just like my favorite song, going round and round, my like my favorite song. Going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 Like my favorite song bow and round my Lime my favorite song bow and round my head hey. Hey. Hey. Now? Now? Now? Now? Now? Now? music, Lost Frequencies, Where Are You Now? Ja, ik woon in Amsterdam. Ja. We guur in <laughs> het Hé, we gaan het weer doen. Oh. Tom of Bram. Ja, Bram of Tom. Moet ik wel zeggen dat ik er eigenlijk niet zoveel zin in heb. Ik ga komende week op vakantie. Het zou lekker zijn als ik een paar euro in een zak kan houden voor een restaurantje. Ja, dat snap ik. Maar goed, het lot gaat uiteindelijk bepalen wie van onze schade gaat betalen. Dan komt onze Pimpas in een grabbelton. Um, ja, wat voor schade heb je opgelopen afgelopen week? Dat kan natuurlijk van alles zijn. Misschien is uh, je nieuwe bril wel gesneuveld met de carnaval. Ja, of een kledingstuk met de carnaval. Hè? Want er is natuurlijk een hoop gesneuveld met de carnaval. Heb je de mol in de tuin? Uh, misschien lekkage gehad door uh, wat regen hier en daar. Heeft je puppy je favoriete kamerplant aangevroten? Ineens een spiegel die van de muur af tiefstraalt. Ja, het kan van alles zijn. Stuur jouw schade in via de Q-Music app. Zet er even bij wat het is, hoe het is gebeurd en welk prijskaartje het heeft. En misschien gaat ja of dus ik, Bram of Tom die schade wel betalen. We doen niet meer dan 100 euro, dus kom niet aan met hypotheken. Muziek gaan we draaien. LaVine, Complicated komt eraan na de nieuwe alarmschijf. De Q Music Alarmschijf. Zoe, Levi, sluit bij je armen. Maximum hit Q Music. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet.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 Bang voor de tv. En daarna ruim ik op en zet jij de. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet dit zijn de. Welcome to me one-on-one -on -one.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 Music. Complicated. Tom of Bram? Ja, Bram of Tom. Ik zie een leuk berichtje van Meerjam ook binnenkomen via de Q-app. Misschien kunnen jullie de schade van Erben Wennemars ook even vergoeden. Die heeft per ongeluk de bril van een vrijwilliger stuk gemaakt... in zijn enthousiasme toen zijn zoon een Olympisch record reed. Ja. Wat was dat inderdaad? Je bent helemaal gek, hè? Een soort psychopaat vond ja. ik daar, nou, man. <laughs> even kijken, Jessica, dochter, maakt graag ASMR-opnames. Nu is zij gevallen en is de nieuwe mic microfoonstuk 80 euro schade. Uh, bij Twan hebben de katten even huisgehouden. Een schilderij is omgevallen, glas is kapot, kost 90 euro. Adrie zegt: een vijverpompkabel kapot gevroten door een rat. Mijn fiets is weggehaald door de gemeente tijdens het carnaval in Breda. Nu moet ik 25 euro betalen om hem weer op te halen bij het fietsdepot. Goedjes Monique. Uh, Rabbi. Ik hoop dat ik het goed zeg. Mijn neefje heeft mijn PS5-controller gesloopt. 65 euro. Die deed FIFA. Dat denk ik ook. ja. Uh, of Fortnite. Dat kan ook. Schade aan de vaatwasser, want mijn oudste zoon had het briljante idee om op de klep te gaan zitten. 92 euro bij Marike. Een andere van die zegt met de carnavals, mijn elektrische. Oh, nee, die had je al ge gelezen. Nee, dat heb we nog niet gehad. Nee? nee, met de carnavals is mijn elektrische fiets omgevallen. Kapot gegaan. Niet gehad, nee. Oké, ja, oké. Okay, okay. Hey en uh, Simone, goedemiddag met Tom en Bram. Goedemiddag, met Simone. Heb jij, heb jij een lekker weekend? Ik heb nu wel een lekker weekend, ja hoor. Maar er zit een maar aan vast. Ja, inderdaad, ja. Vertel, wat is er gebeurd? Uh, nou, wij zouden op vakantie gegaan. En uh, toen had ik aan mijn vriend gevraagd of ik die keer wou stofzuigen. <laughs> een keer, want dat doet hij nooit. <laughs> Vrij weinig, oh, inderdaad, ja. ja. Dus hij had goede, goede zin, dus hij had een stofzuiger klaargezet... en uh, wou de stekker in steken en ik was in de keuken bezig. Toen kwam hij naar de keuken toe. Hij zegt, uh, schat, ik kan nu stofzuigen, want de stofzuiger doet het niet. Oh. En dan had ik zoiets van... Uh, ja, tuurlijk, het zal al uh, Je wilt gewoon je stofzuigen. <laughs> Dus uh, ik heb mee naar de kamer gelopen en uh, de stofzuiger deed het hele inderdaad helemaal niet meer. Hij is uh, overleden. Ach, en, en, en had het een, een, een plof of deed hij het gewoon ineens niet meer? Of... Nee, uh, hij gaf een klein plofje inderdaad, maar omdat ik in de keuken stond en hij in de huiskamer, hoorde ik dan niet. En ik had, ik, ik had zoiets van, het is een grapje, hij heeft gewoon geen zin om te stofzuigen. <lacht> maar uh, nee, het was geen grapje en uh, meneer kon inderdaad gewoon niet stofzuigen, nee, dus hij kwam maar weer kon... een keer. Ja, nou ja, ja goed, de ja. stofzuiger heeft de geest gegeven. Ja. Uh, ja, ja, welke heb je nu op het oog? Ik, we hebben al een nieuwe besteld. Ik heb een nieuwe Dyson besteld. Oh, oh, maar dat gaat in de papieren ah, lopen. Dat is meer dan 100 euro. Nou, ja. ja, dat wel. Ja. Maar het viel op zich nog wel mee. 298 euro. Dus uh, ik vond het op zich nog wel mee. Oh, uh, nee, ja, oh, nee. We gaan nog even doorbellen, Simone. <laughs> <laughs> nee, we kunnen wel zeggen, we, we doen een bijdrage. Zeker. Ja. Want, ja, want, want die vriend van jou die moet, die moet stofzuigen. Dus we willen er zeker zijn, ja. een bijdrage bij doen. Ja, laten we nou, daar zeggen. ben ik al hartstikke blij mee. Doen we 100 euro? Ja. Helemaal goed. Dat is goed. Alleen de vraag is, wie gaat die 100 euro betalen? Uh, Productie Tijn, jij staat met de pinpassen van Tom en Bram... in je klauwen, in je ja. Brabantse carnavalsklauwen. Goedemiddag. Hebben ze wel gewassen naar het carnaval? Uiteraard, natuurlijk. Uh, dat is wel de eerste keer. <laughs> en bedankt. Nou, ik heb jullie pinpassen in mijn visa aan de me... in een grote grabbelton en ik ga er nou blind in uitpakken. En de pinpas die ik daaruit pak, dat is... Nou ja, het is die van Bram. Ach, nou ja... En dat komt er goed uit, Tom, want jij gaat op vakantie. Precies. Ja, nou, nou ja, goed. cirkeltje rond. Ja, Simone, je mag een tikkie naar me sturen. Uh, ja, 100 euro. Dan uh, toch was. een kleine bijdrage. Ik ben er helemaal blij mee. Dankjewel. En zet hem aan het werk, die vent van you. je. Dat ga ik zeker doen. Fijn uitzending. Hoi, hoi. Hoi. Teddy Swims komt eraan. Guilty. En dit is Topeck, like your music. En Buddy. I don't want, absence, I want face to face. Right there, right now, don't What you say I gotta be, gotta be I Teddy Swims guilty bij your Music. Het is bijna twee uur, het laatste nieuws. Dat krijgen we zo van... Danny, Danny de nieuwsautoriteit. Danny, Danny Ooit kaapt de NOS' hem. Danny, oh, oh. Danny maar wanneer? Danny, ja. Danny, ja. Ja. Danny als de geldkwestie wordt, daar dan moet je het zeggen. Ja, want, want je mag gaat... niet die kant op. Nee, je mag nooit hier weggaan, Danny. Dan geef ik het gewoon door bij jullie. Ja, ja dat is goed. Het is een geldkwestie. Ja, absoluut. Oké, okay, nou, uh, wat zit er in het nieuws zo? Oh, ik zou zeggen, laten we even gaan staan. We gaan even staan. Laten we, even we gaan even staan Staan voor een Noorse skier. Waarom ga ik zo in het nieuws vertellen? Maar die heeft net op de Olympische Spelen een stokoud record verbroken. Maar wacht even, moeten we dan nu, totdat jij dat nieuws gaat vertellen, blijven staan? Blijf maar even staan. Oké, okay. spannend. Ja, dan we gaan het zien. Volgens mij belt de NOS al. <lacht> Laat het maar gaan. Shabuzi, Mal Smith, komen we er ook aan.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 Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie... op dereisen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. d -reizen. Live your dreams.